Your phone. I'm on your trail, you're never alone. One day you'll slip up and leave a lift on a coffee cup. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, yeah.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 Dat staat in een motie die de gemeenteraad heeft aangenomen. De raad is boos op de minister omdat hij een plan voor legale wietteelt in Arnhem meteen naar de prullenmand verwees. De collegepartijen SP, D66 en GroenLinks zeggen dat opstelde gemeente vorig jaar juist opriep om plannen voor gereguleerde teelt in te sturen. De motie van de collegepartijen werd gesteund door de PvdA, de grootste partij in Arnhem. De 30 opgepakte Greenpeace-activisten zijn per trein aangekomen in Sint-Petersburg. Rond 9 uur liep de trein uit Moermansk het station binnen. De precieze reden voor de overplaatsing van Moermansk naar Sint-Petersburg is niet helemaal duidelijk. Volgens correspondent David Jan Godfra zeggen de autoriteiten dat het proces tegen de activisten... onder de juridische verantwoordelijkheid valt van Sint-Petersburg. Maar de overplaatsing kan ook te maken hebben met het feit dat er in Sint-Petersburg meer consulaten zitten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima beginnen vandaag hun kennismakingsbezoek aan de zes Caribische eilanden. Het paar komt later vandaag aan op het vliegveld van Sint Maarten. Het bezoek aan de Caribische eilanden heeft hetzelfde karakter als de provinciebezoeken eerder dit jaar in Nederland. Het publiek krijgt de kans om het koningspaar van dichtbij te zien. Willem-Alexander en Maxima blijven morgen ook nog op Sint Maarten. Daarna gaan ze nog naar Saba, sint Oustasius, Bonaire, Curaçao en Aruba. De telefonische hulplijn voor pedoseksuelen dreigt te verdwijnen. Het kabinet stopt volgend jaar de subsidie. Via de hulplijn wordt advies gegeven aan mensen die zich zorgen maken over hun seksuele gevoelens. In de anderhalf jaar van zijn bestaan hebben zo'n 250 mensen de hulplijn gebeld. De helft daarvan waren mannen die hulp zochten, de andere helft naasten die zich zorgen maakten. De initiatiefnemer is op zoek naar particuliere financiers, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. Later vandaag vanuit het noordwesten droog en opklaringen. Het wordt 9 graden. Dit was het NOSJOE. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Twee kilometer file bij Muiden. En op de A16 Breda-Rotterdam. Daar staan in beide richtingen voor de Van Brinobrug files van drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 een inschakeling van historische feiten en witte en het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis David, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon platen van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd, dat is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 Het is vandaag dinsdagochtend 11 uur geweest. Ik de beland in de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee... terug op reis in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Vandaag veelal muziek uit de jaren 50. En natuurlijk als opening hoor je onze herkenningsmelodie... van Louis Davids met Weet je nog wel oudje, een opname 1928... Onderweg zometeen, Truus Koopmans, dik door de Chico's. Maar is die Sweet 16, een Nederlands meisjeskoor... dat bestond tussen 1952 en 1972. Dat bekendheid kreeg door een regelmatig optreden voor de NCRV Radio. En het meisjeskoor Sweet 16 werd opgericht door Lex en Mies Karsermeijer. Zodat het even de leiding over het koor. Het repertoire bestond uit vrolijke, frisse en romantische liedjes. De meisjes zongen voornamelijk in het Nederlands... En in 1960 werd de hit Peter uitgebracht. En in 1961 werd het dunnetjes raap met Oh Tom. En in 1965 met Peter weet het beter. Ik heb voor u klaarstaan die ene grote hit. Sweet 16 met Peter. U hoort nu hier op CFM Zandvoort. Wie maakt dat ik niets meer rust? Wie verstoort mijn rust? Ja, is Peter. Beraden, kocht voor een serenade aan zijn aanstaande gade, een toeter van papier. Hij kon zoals zoveel, geen instrument bespelen, maar dat kon haar niet schelen. Die toeter van papier. De minst dan van veel plezier. Toen riep zij naar beneden, zo prachtig speelt geen tweede. Kom boven en neem mee de toeter van papier. Toen hij in de kamer stond en tot schrik van de familie op zijn tutter blies. Dan stond zij de kamer rond, Nee geen mens die daar niet vrolijk bij kon leven. wat een Bleef niet staan. Toen zijn ze doodtrans naar het stadhuis gegaan met heel de buurt erachteraan. Een jongling vastberaden wacht voor een serenade aan zijn aanstaande gade, een toeter van papier. Hij kon zoals zoveelen geen instrumenten spelen, maar dat kon haar niet schelen, die toeter van papier. En bij de minstaan zeven veel plezier Toen riep zij naar beneden Zo'n prachtig speelt geen tweede Kan boven en neem mede Die toeter van papier En bij de minstens even veel plezier. Wie meisje hoopt te trouwen, die moet dus goed onthouden. Het meest van alles doet hem, zo'n bord papieren. En zijn dik door een grote hit met een recht en een afrecht. Daarvoor horen u de Chico's met Toeter van Papier. En ook Sweet 16. het meidenkoor met het nummer Peter... een allereerste grote hit. En de volgende artiest is geboren als Anton Manders. beter bekend als Tom Manders. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972... was een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier... In de laatste rol werd hij met de naam bekend als Doris. En zijn eerste grote hit maakte hij in 1956 met twee motten en de nachtwacht. En in 1957, als ik wist dat je zou komen. En die heb ik voor u klaarstaan. Doris, oftewel Tom Manders met als ik wist dat je zou komen. Nu hier in Zandvoort uit Zandvoort. Is Doris thuis? Al bij duurt, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden hoor. Ja, ja. Hou hoe Hoe is dat mee. Goed, meneer Korstein. Goed, maar uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo over was komt binnen zitten? Moet dat zo? Nou, kijk eens hier. Als ik wist dat je zou komen Had ik de loop eruit gelegd Een koffie thee gezet En de visite afgezet. Waarom heb je mij dat niet even verteld Een briefje geschreven Of opgebeld Dan had ik kunnen zorgen Voor een koekie bij de thee En mijn pipes kunnen schillen Als je bleef voor het diner Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd Dan had ik de loop eruit gelegd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 Toen legde zij beslag, kreeg hij een klein papiertje op de deur gespeld. Maar desondanks dat beslag, zei mijn vriend toen met een lach. Als ik wist dat je zou komen, had ik dan op eruit gelegd. Een kopje thee gezet en de visite afgezegd Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld dan had ik kunnen zorgen voor een koekie bij de thee En met piepjes kennis schillen als je bleef er het diner Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de vooruit gelegd. Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen. Nee, nee, nee, nee, nee, daar gaat het niet over. Oh, nee? Nee. Oh, nee? Nee. Maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbood. Zee, die p die heb je morgen terug. Pas na een maand of acht kwam hij diep in de nacht En riep hier in zijn gulden en de rest kon vlug Ik dacht dat geld komt terecht En beleefd heb ik gezegd Als ik wist dat je zou komen had ik de loper uitgelegd Een kopje tegenzet en de visite afgezegd. Waarom heb je mij dat niet even verteld Een briefje geschreven of opgepakt ik zou kunnen zorgen voor een koekje bij de thee. En meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de lover uitgelegd. Zeg, meneer Korstijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite? Uh, wel, de bedoeling was dat ik met jou een gemeen woonplaats zou maken. Oh, nou, dat is bij deze dan gebeurd, hè. Maar uh, toch. Als ik wist dat je zou komen... Ja, uh, ja dat weet ik dan nou wel. Uh, dan had ik de loper uitgelegd. Ja, dan had ik de loper uitgelegd. Geniet. Van de lekkerste muziek uit Nederland. Mario Zandvoort. Zien dagen lang. Ik me meestreer de parelslag en ieder heb plezier. Mijn mensen stonken zeer beleefd en tikken aan de pet. Wij maken van het leven meer een geintje. Wijt u dat? Daar is dat. je Voor de orgelman is het af, middelbare dame of komen we in moeilijkheden thuis? Een voor hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Ben ook een orgelman, is maar een mens. De pol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 15 november 1924... en overleden in Rotterdam op 4 april 1994... was een Nederlandse zangeres die zich op het jodelen toelegde. En dankzij Eloïna beleefde in Nederland diverse jodelrages. En daarvoor hoorde u Willem Parel, oftewel Wim Sonneveld... met Daar is de orgoman. Ook hoort u het orkest de naam met Zeven Dagen Lang. En natuurlijk Doris, het 1957, met Als ik Wist dat Je Zou Komen. CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedereen hoort u dus hier. In het programma Zandvoort uit Zandvoort, de Hits. Uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zo ook de volgende dame, Annemarie Klassina de Reuver. Artiestenaam Annie de Reuver. Geboren in Rotterdam, is een Nederlandse zangeres. Is een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40, 50. Annie de Reuver erft haar voorliefde voor muziek van moederskant. En al tijdens haar schooltijd begint ze met twee jongens... het muzikale trio The Rhythm Aces. En daarna zingt ze mijn amateur big band The Blue Blowers. En hier zingt ze samen met Karel van der Velden... Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen.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 En naar Zandvoort Ik vertrek tegen de stropom, waar -la. de lauw, waar de lieflijkheid. Hallo, wie te Ik voel me moe en lopom. Vaarwel, paard de helm in het droppom. U hoorde de Furajo's, een Amsterdamse zanggroep. die eind jaren 50 bekendheid vergaren met covers van de McGear Sisters, Johnny Thunder en de Rooftop Zingers en ook andere Amerikaanse tienergroepen. De Four Youngsters, zoals de band eerst heet, werd opgericht door Josh en Jan Schout. Het waren broer en zus, Ria Lubberink en Dick van Niehoff. Nadat ze het cabaret daar onbekenden worden in 1957, werd een eerste single opgenomen, een cover van Bye Bye, Bye, Bye, Bye, Bye Love, geproduceerd door Jack Bulterman. En u hoorde die versie, de voorraaien met Bye Bye Love, en daarvoor Annie de Reuver en Karel van der Velden, met kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Het volgende artiest is Willem Parel, beter bekend als Wim Sonneveld. geboren in Utrecht op 28 juni 1917... en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... was een Nederlandse cabaretier en zanger... en wordt als een van de grote drie van het Nederlands cabaret... van de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Dat is samen met Toon Hermans en Wim Kan. Ik heb voor u klaarstaan Willem Parel met Poen, Poen, Poen. Poen.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 Een duppie is een besie, een kwartje is een haatje, een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek en giltje, maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Raak poen, poen poen poen, de een zegt geld, ander andere money, maar wij zeggen poen.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 Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de scharrel gaat Een kleurtje op de waffel, wat boeier op de snuffer Ter gozer zegt vooral lief, nou ben je net een papiekraat Poen, poen, poen, poen De een zegt geld, de ander monie, maar wij zeggen poen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 Te koop is. Maar geld doet wonderen, en vooral als het een hoop is. Ja, ja. Poen, poen, poen. Poen, poen, poen, poen, poen. poen, poen. Geniet. Van de lekkerste muziek uit Nederland, Mario Zandvoort. Dit is het verhaal van een pers.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 Straks ongestorven. La la la la, la la la la. La Frans, mijn Frans, waar ga je nou toch heen? Laat jij nou jouw honey weer helemaal alleen. Ach, honey, mijn honey. Straks komt je vader thuis. En dan moet ik weg zijn, dus ga ik maar. Ik sta gewoon verstomd, zo'n schoonpaar is goud waard, ik hoop dat hij goud komt. Mijn vader zegt dat ik alleen is maar alleen, daarom brengt hij graag als met iedereen. Vindt hij ons hier zo dezelfde met een twee, dat zijn geld, dat was het Zo lang bij jou, wat schoonpaar zal weten hoeveel ik van je hou. Harry, Frans en de Rekels met Want alleen is maar alleen... een hit uit 1975 alweer. En daarvoor Jelle de Vries met Vers van de Pers. En ook nog Willem Paolo, oftewel Wim Sonneveld met Poen. En tot zover ook dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort, en als u denkt... ik heb het programma gedeeltelijk gemist of ik wil het nogmaals beluisteren... dat kan aanstaande zaterdag, wordt het programma herhaald... tussen 1 en 2 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... Ik heb nog een paar stukjes muziek voor u te gaan. Onder andere Marta Wilmari. Misschien nog Rob de Nijs. Hetty Blok kan nog voorbij komen. Als de tijd over is. Maar eerst hier Eddie Christian. Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. Christian is nog steeds actief als zanger. Alleen treedt hij sinds 2008 niet meer in zalen op. Maar hij is nog druk bezig met muziek. Laat u achter met Eric Christiane met rendezvous bij het licht. En ik zeg misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens. Ik had een aardige ontmoeting in de afgelopen week.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 De bij het licht der maan. Hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heus? Denk er aan. bij het licht der maan. heb een vrijdag.